6 uur, het NOS Journaal. Die zullen Goedenavond. Ook veel grote websites en geheime diensten zijn getroffen... door de inbraak bij DigiNotar. Leden motorclub Satudara tegengehouden op de snelweg. En titel en wereldrecord voor Usain Bolt met estafetteploeg Jamaica. Het weer. Vanavond wisselend bewolkt en eerst droog. Later vanavond neemt de kans op buien vanuit het zuidwesten weer toe. En ook vannacht houden die buien aan. Morgen wisselen zonbewolkingen en buien elkaar af. En er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 19 graden. Dan wilde ik nog vertellen dat de dagen na morgen het is wisselvallig blijft met van tijd tot tijd regen en een stevige wind. Gaan we nu naar de Iraanse hackers. Die hebben na de digitale inbraak bij DigiNotar grote e-maildiensten, sociale netwerken, geheime diensten en Iraanse sites kunnen afluisteren. Blijkt allemaal uit een lijst van in totaal 50 getroffen diensten en organisaties die in het bezit is van de NOS.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 Voor de volledige lijst van getroffen websites kunt u naar nos.nl.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 gevaar geweest. De OM beschuldigt hem de man van het verstoren van de openbare orde. Daarvoor kan hij een boete krijgen. <truimert> Bijna 200 leden van motorclub Satu Dara zijn aan de rand van Amsterdam tegengehouden door de politie, die is bang dat Satu Dara leden een confrontatie wilden aangaan met Hells Angels. Onzin zeggen de motorrijders die vandaag op het Waterloopplein protesteerden tegen het afgelasten van een aantal Harley dagen. Er heerst wel een oorlog, maar dat is in de voetbalwereld en daar wordt niks afgelast. En dat vinden wij heel erg vreemd. Dus uh, ik moet het eerste treffen nog meemaken. Ik rij al vanaf mijn achttiende. Dat er, dat er gevochten wordt. Ook volgens de president van de Nederlandse Hells Angels, Daniel Poetie, is het niet waar wat de politie zegt. En zoeken de rivaliserende motorclubs helemaal geen confrontatie. Dat is helemaal niet waar. Uh, dit, dit hebben ze al, al maanden geschreeuwd. En ik dacht dat er afgelopen maanden niks, uh, niks is gebeurd. En er zijn ook plaatsen waar wel uh, motorevenementen zijn doorgegaan. En daar uh, verliep het ook uh, rustig en uh, gezellig. Mochten ze willen vechten, dan doen ze dat heus niet op zo'n officiële dag, zeggen motorrijders. Geloof me nou maar, als er wat is, die gaan dat niet op een treffen doen. Want er lopen kinderen, er lopen vrouwen. Uh, dat gaan ze niet doen. Dan uh, zijn ze alle respect kwijt. Er is wel een conflict tussen de Hells Angels en Satudara, maar dat is door de politie opgeblazen, zegt Oene Bij Hells Angels hebben met, met iedereen wel eens een meningsverschil, Met de gemeente, met andere clubs, maar ook met Satudara. Maar het is geen big deal. Maar uh, ik denk dat, uh, kijk, uh, wij worden afgeluisterd en een of andere uh, fanatieke rechercheur die heeft wordt opgevangen. En die hebben van de mug een hele grote mammoet of olifant van gemaakt. Het gros van de motorrijders van Satudara kwam dus niet verder dan de ring van Amsterdam... terwijl het doel het Waterloopplein was, zegt Satudara-voorman Santera Manuhutu. Daar eens en voor altijd af te rekenen met wat er wordt gezegd... Van dat er een bendeoorlog zou zijn en dat er problemen op komst zouden zijn. We hebben zelfs nog contact gehad met de helsengels dat we komen. Nou, en die denken precies hetzelfde over jongens, hartstikke mooi dan kunnen we voor eens en voor altijd mee afrekenen van... jongens, er is helemaal niks aan de hand. Door naar verslaggever Edwin van den Berg. Edwin, 20 Satudara-leden mochten door naar het Waterloopplein. Waarom maar 20? Omdat uh, volgens de politie er op dat moment, het was toen een uur of uh, half vier... er ook zoveel Hells Angels op het Waterloopplein waren... En om de verhoudingen uh, die toch al vrij broos zijn niet verder te laten verslechteren... is er toen voor gekozen om ook maar twintig motorrijders van de club Satudara door te laten. Maar ze waren met veel meer op dat moment, waardoor zo'n 130 motorrijders terug naar huis konden. Beide motoclips ontkennen hardnekkig alle geruchten over uh, strijd die er gaande is. Jij zegt de verhoudingen zijn broos. Hoe zit het nou? Nou, het is wel zo dat, uh, dat is dan niet Daniel Uneputi... de president van de Amsterdamse tak van de motorclub van de Hells Angels... maar zijn, zijn tweede man, zeg maar, uh, Harold Beunen heet hij... eerder heeft gezegd dat er wel flinke meningsverschillen zijn... tussen de Hells Angels en de Satudara... over de waarden en normen die je hanteert binnen een motorclub. Daar wordt wel verschillend over gedacht tussen de Angels en de Satudara. Dat is openlijk toegegeven, maar zeggen de clubs ook de gevolgen die dat nu heeft, door keer op keer die Harley-dagen af te gelasten... uit vrees voor een gewelddadige confrontatie, ja dat gaat veel te ver. En blijkbaar hebben beide clubs vandaag ingezien dat het nu dus echt nodig is... om elkaar de hand te schudden, sterker nog, te omhelzen... wat hier gebeurde aan het eind van de middag tussen die twee clubs dus op het Waterloopplein. Die dag op het Waterloopplein, het was een protest. Hoe is die verder verlopen? Nou, eigenlijk vrij, eh, vrij rustig. Hij begon heel ontspannen, om een uur of twaalf. In totaal zijn er zo'n 800 Harley-rijders, rijders van de Harley-Davidson motor, hier naartoe gekomen. Dat zijn dus niet allemaal mensen die lid zijn van de Hells Angels of de Satudara. Dat zijn ook mensen die lid zijn van andere motorclubs. Ik sprak leden van de Black Caps, dat is een club uit Leiden. Maar er waren ook heel veel mensen met een Harley-Davidson die helemaal geen lid zijn van een motorclub... maar gewoon lekker fijn met uh, hun bike op een zondag in de zomer willen rijden... En uh, ook gedupeerd zijn dus, omdat al die Harley-dagen waar ze graag naartoe gaan, niet doorgingen. Dus zij waren hier ook allemaal vanmiddag 800 man, 20 Hells Angels en 20 Satudara. In de hoop dat dit dus het begin is van een beter verloop van die dagen. Maar ja, dan moeten we wel wachten tot volgend jaar, want de meesten zijn al geweest. Etwin van den Berg in Amsterdam. Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomassen. De orkaan Talas heeft een enorme ravage achtergelaten in Japan. Vooral in het westen en zuidwesten Er zijn veel overstromingen. 22 mensen zijn om het leven gekomen. In Tokio is journalist Kjeld Duits. Kjeld, wordt er verwacht dat dat dodental nog zal stijgen? Ja, absoluut. Uh... Behalve de 22 doden zijn er ook al 56 vermisten. En de regen valt nog altijd heftig in het westen van Japan. En eh, het, is dan ook verwacht, het wordt dan ook verwacht hier dat het, eh, het cijfer zeker zal stijgen. Gisteren spraken we elkaar ook al. En toen was de verwachting, zei je, dat zeker tot dinsdag het, het zo hevig blijft regenen. Is dat nog steeds zo of is dat die, ook die verwachting al bijgesteld? Eh, nee, het is nog altijd een recordbrekende regenval. En Op sommige plekken is al tegen de twee meter regen gevallen. En dat blijft voorlopig nog even doorvallen. Je ziet dan ook dramatische beelden. Eh, die vieren die verworden zijn te bruine, kokende monsters die alles meesleuren. En je ziet weggespoelde wegen, die zien eruit als gekreukeld papier. Er is zelfs een hele spoorbrug door de watermassa eh, weggesleept. Dat is iets wat we eigenlijk niet meemaken met stormen in Japan. En hoe is het met Tokio? Is ook Tokio getroffen? Nee, het is voornamelijk in het westen. Eh, in een gebied ten oosten van Osaka, zeg maar 500 tot 600 kilometer westelijk van Tokio... En je ziet echt beelden die doen herinneren aan de tsunami van afgelopen maand. Um, verdronken huizen, dijken verbrokkeld, uh, hoopverleners die tot aan het borst in het water lopen. En omdat dit een heel onherbergzaam gebied is, die ook dat op veel plekken hele berghellingen naar de berg af naar beneden zijn geschoven. En dat zagen we natuurlijk niet met de tsunami. En uh, vaak gebeurt het ook waar dorpen, steden of waar huizen zijn. Er zijn hele huizen weggesleurd door deze motterlawines. In sommige gevallen met hele gezinnen in het huis. En die zijn niet meer teruggevonden. Zowel het huis niet als de mensen die er woonden. Kjeld, Duits, in Japan.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 Een hoge ambtenaar van Rome zegt dat de brokstukken zijn gevonden. Er zal zo snel mogelijk worden begonnen met de restauratie van de Morefontein op het Piazza Navona.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 Uh, dus dat worden dramatische uh, gevolgen, ja. uh, ook kapitaal... Maar wat wordt het voor Nederland dan? Voor Nederland betekent dat als de Europese economie nee. in elkaar ploft... Nee. dan gaat het ploft ook uh, Nederland in elkaar, want driekwart van onze export ja. gaat naar Europa. Dus wij zijn heel erg afhankelijk van een goed functionerend Europa. Ja. En dat wordt wel eens vergeten. Salm waarschuwde in zijn tijd als minister al voor het op orde hebben van de begroting. Hij pleitte in Buitenhof voor een onafhankelijke begrotingscommissie... die landen op de vingers tikt als ze in de fout gaan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 Het is voor het eerst dat de Media Smarties Awards zijn uitgereikt. Sport. De Spaanse wielrenner Juan José Cobo is de nieuwe leider in de ronde van Spanje. Cobo won de koningin rit. Zij kwam sola, solo aan op de Angliru. De Nederlander Wout Poels eindigde als tweede. Rabo-renner Bauke Mollema verloor tijd in het klassement. Verslaggever Gio Lippens... Malcolm Mollema, jammer, maar op de Anglirou valt hij dus uiteindelijk... uit de top van het klassement, de top drie van het klassement... moet je dan zeggen, het podium. Want hij staat nu vierde, 1 minuut en 36 seconden... achter die gewoon José Kobo, de nieuwe leider. Die ontroonde Bradley Wiggins en dat deed hij op een hele mooie manier. Hij reed weg op de steile stukken van de Anglirou. En niemand, niemand die er meer aan kon komen. Wout Poels doet ook goede zaken, want met die tweede plaats in de etappe... achter Kobo sluipt hij uiteindelijk de top 10 van het klassement binnen. Hij staat nu 10e op 4 minuten en 13 seconden van Kobo. Mooi. Twee Nederlanders in de top van het klassement in de top 10. Bouke Mollema en Wout Poels. Kobo gaat aan de leiding. 20 seconden voor Froome, 46 seconden voor Wiggins sprinter Usain Bolt heeft de wereldkampioenschappen atletiek afgesloten met zijn tweede wereldtitel en een wereldrecord. Met de estafetteploeg van Jamaica was hij de snelste op de 4 keer 100 meter. Ze liepen 600ste van een seconde onder hun eigen wereldrecord van drie jaar geleden. De Nederlandse estafetteploeg wist zich niet te kwalificeren voor de finale in Zuid-Korea. Het waren sowieso teleurstellende wereldkampioenschappen voor de Nederlandse ploeg. Alleen tienkamper Ilko Sint-Nicolaas eindigde bij de top acht. Dat is veel te weinig, vindt technisch directeur van de Atletiek Unie, Peter Verlooy. Ja, het is een zeer wisselend uh, proces geweest in dit WK. Uh, we hebben vooraf ingezet op vier top acht posities. In het reëel zijn we niet gehaald. We zijn tot één top acht gekomen en twee uh, negende plaatsen. Dat is ondermaats. Uh, daar wil ik niet de hele ploeg mee op één hoop vegen. Je moet echt wel individueel inzoomen op wat uh, prestaties van de individuele sporters... om een goede analyse te kunnen maken. Nou, we hadden andere verwachtingen. Ook bij de wereldkampioenschappen roeien in Slovenië presteerde de Nederlandse ploeg teleurstellend. Op de Olympische nummers werd geen medaille behaald. De mannen vier zonder eindigden op de laatste dag als zesde en laatste. Menner IJsbrand Chardon is voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen bij de vier spannen geworden. Op de erelijst van Chardon ontbrak deze titel nog omdat het laatste EK in 1981 werd gehouden.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 Met files door werkzaamheden onder meer op de A7 Heerenveen-Groningen. In beide richtingen tussen Leek en Hoogkerk staan files van drie kilometer. En ook op de A67 Eindhoven richting Venlo staat files door werkzaamheden. Daar staat tussen Afrit Helden en Industrietrein Venlo ook drie kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Ook veel grote websites en geheime diensten zijn getroffen... door de inbraak bij DigiNotar. Leden motorclub Satoudara zijn tegengehouden op de snelweg. En de orkaan Talassing heeft in Japan aan zeker 22 mensen het leven gekost... Er worden nog 56 mensen vermist. Dit is Radio 1, VPRO, Instituut Itzerda. We leven in een gehaaste wereld. Zo. We zijn altijd onderweg, een leven lang. Maar soms komen we even tot rust. Kalmeren we onszelf. Eerst even een sigaartje opsteken. Uh. Mag je niet roken? Waar staat dat? Ja, steken op. Dat doen duizenden mensen dagelijks. En dat hebben wij mensen nodig. Het dullen De, de lof der tabak. Welkom, luisteraars. U luistert naar Studio Itzerda. Het programma dat wordt geïnspireerd door omroeppionier Ingenieur Haha Itzerda. En ja... Wij verzamelen bijzondere verhalen en merkwaardige geluiden. Afijn, ah, fijn. Ik ga buiten even een frisse neus halen. En lever u over aan de vertrouwde stem van onze sympathieke presentator. Hier is Marten Minkemaan. Ja, na een uh, enorme brand bij het instituut Itsoda, die vorige maand live is uitgezonden, zitten we nu vanaf vanaf nu in een in een heel klein mobiel studiootje... op een braakliggend non-script terreintje ergens in het land. Het zou zomaar bij u om de hoek kunnen zijn. Gaat een moment met ons mee, weg van de actualiteit. Want studio daar gaat ditmaal over roken. Rookherinneringen, rookcultuur. Uh, daarom een mededeling op de wikkel van deze uitzending. Roken is dodelijk. Zo, het is gezegd, hè? dat uh, Emma Brunt dat, dat hoeven we niet meer te herhalen. Ik loop dagelijks uh, met een doodvallers uh, rond in mijn tas... met een pakje Je javaanse jongens, uh, drie kwart. Yeah. Voor Sheik-liefhebbers uh, uh, een, uh, een kennersmerk. Uh, dan zie je meteen uh, dat iemand smaak heeft. Hoe lang al? Veel Hoe lekker dan sapsel. Uh, Hoe lang? Sapsel. Al? Hoe lang? Uh, vanaf mijn 17e, 18e. Van uw stelling dat het... Uh moeilijk is om in een prettig gesprek te geraken als je niet rookt. Dat is uh, wat mij betreft uh, eigenlijk ondoenlijk. We, we, gaan, we gaan toch proberen. Ik heb daarom hier een, een, een, <laughs> een, een asbak uit de sectie. Zo'n mooie golvende. Prachtig. De sinus heet. Nee, hoor, die heet ook weer. Dat is, zo hoort ja, dus Een het. hele mooie oranje plastic golvende asbak. En we gaan eerst luisteren naar uh, Dr. P. over roken. Ja. Wat is er verder nog? <laughs> Chocolaadjes, nee. Haagse hopjes, nee. Nee. Een cigarette en a silhouette Create a mood that is blue. For the cigarette helps me dream. And the silhouette looks like you. En keeps... uh, ik ga dit. Geniet... Natuurlijk van de smaak. Maar ik geniet evenzeer van de aanblik van die rook... die uh, een beetje wellustig lustig opstijgt en zich verspreidt. Uh, uh, die rook, ja, als je het erg dichterlijk wilt uitdrukken... dan heeft dat ook iets levends... Huh? Ik herinner me een uh, advertentie. En daarin zie je een man met een sigaret. Uh, een tamelijk ja, dramatisch stadsbeeld. En daaronder staat... You're never alone with a strand. En dat vond ik een heel goede zin. Ja, een sigaret, of in dit geval een sigare, is gezelschap. En eh, ik wil niet zeggen dat ik me eh, moederziel alleen voel zonder dat... maar ik kan me heel goed indenken dat iemand eh, een sigaret beschouwt als een huisvriend. Eh, als je dat niet meer hebt, ja, dan mis je toch eigenlijk wel iets... Zo is, het. is een Lammetje moet maken. Hartelijk dank. Ja, uh, Emma Brunt, uh, als, als je dit hoort, dokter Hans Pee, uh, toch een, ruim een generatie ouder dan, bent, dan jij bent. Uh, in de jaren zestig ben je begonnen... Toen was hij natuurlijk al een, echt een heer al. Hè? Ja, dus, zeker. Dus ja. is, is, is je herkent het gevoel waarschijnlijk? Oh, ik herken het gevoel uh, precies. Henk Hofland heeft dat trouwens ook al eens geschreven. Uh, sigaretten, dat, dat uh, is een vriend uh, die altijd beschikbaar is. Ik bedoel, je loopt naar de tabakswinkel... En je hebt weer veertig uh, vriendjes uh, om je de dag uh, door te helpen. Zeker ja. als je schrijft zoals Henk doet dus ja. zoals ik ook doe. Ja. Dan is er niks uh, zo angstaanjagend dan voor zo'n blanco scherm zitten. Terwijl je niks uh, in je vingers hebt. Niet... Ben je verslaafd? Ik, ik ben een absolute nicotine-junk. Maar ik ja. ben vooral een uh, junk in de zin uh, dat ik het ritueel... Heel erg mis. Ik kan bijvoorbeeld heel slecht schrijven zonder dat ik met zo'n uh, checkie en vloetjes en aanstekers uh, zit uh, te frummelen. Dus je zorgt ervoor dat je het nooit mist? Nee. Nee, vak inderdaad. voordat ik naar deze ja, uitzending ja. kwam, heb ik een nieuw pakje check gekocht in de wetenschap dat ik in de studio niet zo mogen roken. Je kunt zo rollen hier tijdens in het interview. Is dat, ook, is dat ook al prettig het rollen van een check? Dat een is heel leuk. dat nou, is, nou, dan is hier is, is, kun je nou, een Dat is liggen, meer dan de helft uh, van de lol. Nou, ja. kijk, kijk, maar maar ik dan dan een spé. Wat, wat ik eigenlijk wil vragen eigenlijk die jaren 60, het was toch een andere, het, was niet, het was wel die reden dat je ging, de reden dat je ging roken, daar wil ik het eigenlijk over hebben. De reden He? dat ik ging roken ja, is dat... Uh, dat het een soort overgangsritueel was. Uh, riet de passage, zou je als antropoloog zeggen... van uh, de middelbare school naar het volwassen leven. Ik bedoel, du moment dat je op de leeftijd kwam... dat je in eigen beheer jazzkellertjes kon bezoeken... en schemerige nachtclubs en ja. met je vriendje naar bed kon gaan... dan. Hoorde daar als een als, uh, ja, uh, soort uithangbord van ik, uh, ik ben volwassen en ik. Uh ik ben serieus te nemen. Nou, ik bedoel, een sigaret markeerde die uh, overgang. Maar ook met het, het, het, het, het, het echte leven. En ook het dat was het echte leven. Het, het, leven het grote op het scherp, van de snede Ja, en daar uh, hoorde ook een heel klein beetje uh, bravoure uh, bij natuurlijk. Ja, ja. Als je je voorstelt hoe dat eruit zag uh, op de films uh, in de jaren 50 en 60... dan denk ik meteen aan Casablanca, aan Rick's uh, Café... Waar uh, de pianist uh, uiteraard rokend uh, achter de piano zit. Uh, of aan de films van Jean-Pierre Melville. Le Samouraï. Nou, stel je die eens even voor in nachtclubs. Uh, uh, waar, waar het heerlijk fris uh, ruikt uh, naar de airconditioning. In plaats van dat er blauw staat van de rook. Dat en, is geen gezicht. En iedereen rookt, hè, bij wijze van spreken. Ja, iedereen. Ik heb uitgezocht wie de eerste roker was. De eerste Europese roker, moet je ik, ik zeggen. Het. Ja, ja. Dat was... Uh, dat was uh, Rodrigo de Geris was dat. Die, dat ja? was een, een, een, een matroos aan boord van het schip van Columbus. <lacht> en die heeft in november, net <lacht> op november 1492, uh, van Indianen geleerd hoe hij moest roken. En Columbus die had al meteen door eigenlijk dat. Uh, dat het Verslavend is, is. Nee, ja. verslavend. Ah. En hij uh, associeert het ook meteen met. Uh, ja, dat, uh, nou ja, hij kwam met dat verhaal. Terug. Ja, het is iets verslavends. En mijn, mijn matroos hebben dat meegenomen. En ik kreeg meteen een slechte pers in het uh, uh, En uh, slappelingen, roken zou het slappelingen zijn. En die Rodrigo de Gerest die is door de Spaanse inquisitie... zeven jaar in het gevangen gegooid. Je meent het, vanwege het roken alleen. Ja, ja. ja. Dus nou, dat is al, altijd een beetje... Altijd, de huidige anti-rook ja, stemming ook, is dus toe, uh, een, ja. een klassiek uh, nummer. Dat bestaat ja, is, al langer, dat wist ik niet. Het is ook uh, tussendoor ook heel anders geweest. Uh, ruis eens naar deze reclames. Een sigaret? Hmm. Een Sir Richard? Yes, sir! Heb je dit wel eens gedaan? S'morgens vroeg paard gereden langs het strand met de branding om je oren en je ontspannen en vrij gevoeld? En jij? Heb je dit wel eens gerookt? Lord King Size. Werden dat je hem fijn vindt? Dynamische steden. zonnige zones. Nieuw, nieuw, nieuwe. koelere smaak van... H.B. Heel bijzonder. Sigaret! Echt Amerikaans. Sigaret. Voor wie de wereld nog een avontuur is. Golden American. Vol gouden Amerikaanse tabak. Cool, oh, clean, cancelate. Oh, cool, Zo zacht, zo cool. Cool, oh, clean, Flamenco. De sigaret die het wint. Brother, rudder, stik op die sigaret. Zo fijn en zo lekker de sigaret! Ja, man. Runner komt in trek. Vind je het gek? Vertel het ook het vrouwtje, man, en gunner een sigaret. Ik heb alleen maar Kelly Halvaret. Wat zeg je, Kelly Halvaret? Ja, ik rook sinds kort alleen nog maar Kelly Halvaret. De eerste halverende sigaret. Hier heb je er een paar. Kelly Halvaret. Fijn, dankjewel. Heel bijzonder. De halvaret! De Kijk, de Alvaret uh, is het natuurlijk niet. Nooit gerookt? Uh, net zo min uh, als de mentol-sigaret. Uh, nee. Die hele je... campagne van uh, roken is dodelijk. Yeah. Verstokte rokers, yeah. uh, die weten dan natuurlijk al hun hele leven lang. Maar roken heeft nou juist iets te maken met een zekere roekeloosheid. Uh, wat je tegenwoordig cutting edge uh, zou noemen. Dus wat roken? Uh, een beetje op het van couloa's. de sneden, Kooloase, yeah. uh, bastos, chitaan. Yeah. Als het maar zwaar gekruid uh, Frans was. En uh, vooral niet uh, goed voor je want dat is toen niet het imago dat je met een uh, sigaret uh, ja, uitdraagt. Van, uh, die, maar, maar, maar, ik leef zo ja. voorzichtig. Daar ja, daar heeft er ook niks mee te Ik smaak. leef maar half, de halve ritten. Ja, Zoiets. Oh, is het mooi, ja. Mooie, ja. Z zelf ooit reclameteksten geschreven, heb je die voor, voor sigaretten? Nee, nee, nee, nee. Maar ik denk uh, dat, dat uh, sigarettenrokers eerder afgemoedigd uh, zouden worden... door te zeggen, je loopt een beetje, uh, beetje. Loopt een beetje achter bij beetje de ontwikkelingen. Ja. Want uh, roken was natuurlijk altijd een, een hip uh, statement, zeg ja. maar. Niet en wat en wat richt... voor trutten, niet ja. voor uh, bange rieken. Wat wellicht niet zo bekend is, we hebben onze eigen tabakspontages gehad... midden in Nederland... Zo. En uh, er is het, een museum in Amerongen. Meneer van de Giften die, die, die, die heeft mee te maken. En onze medewerker buitendienst Gerrit die, die zocht het op en hem op. Sir Walter Rally. first man in Engeland to smoke tobacco. Heb nooit gehoord? Het is dat zo. Meer dan ooit is Nederland dan aangewezen op zijn eigen sigarettenfabricaar. Miljoenen sigaretten. ...gaan dagelijks in rook op. Maar voor het is, moet er heel wat gebeuren. Ik ben van de grift uit Ameroor. Ik woon op Zandvoort 33. Boerderij Zandvoort. Ik denk dat een hoop mensen in Nederland niet weten... ...dat in Nederland tabak werd verbouwd, dat het groeit. Ja. Je ziet altijd sigaretten, zie je Turkisch debakko, ja. Virginia tabacco. Maar ja. het groeit dus ook echt in Nederland. Ja, maar de oude mensen wel, want die waren na nou, de oorlog... Toen was er geen tabak te, te krijgen. En toen gaven ze de eigenlijk ziel en zaligheid gaven ze weg voor tabak. maar als die gretje roken. Of pruimen. Vroeger werd er veel gepruimd. En pruimen dat gaat over die bovenste bladeren. En die bladeren die eronder zitten, weer ook vier. Dat was aardgoed. Dat werd gebruikt voor de sigaren. Om het binnengoed. En vroeger had je ook nog. Die waren al geel geworden. Dat was het kleine geel. En dat was helemaal... Dan kreeg je een mooie kleur van de sjek, hè. Mooie, lichtbruine, goudgele kleur, ja, had je erin, ja. ja. J.G. zilvercheck van de bekende tabaksfabriek J.G. Bruno te Groningen. Juist. We hebben heel veel getild, ja. ja altijd altijd meegeholpen, maar ik was thuis, eigenlijk deed ik het meest het andere werk. Maar als er een uurtje vrij was, was het hele avond, in de schuur, snijden. Want wij monniken koeien, we een melkhandel. En koeien, en we, we verbouwden tabak, we verbouwden bieten, we verbouwden aardappels, we wint de provisie voor de klanten. Wij, waren al, wij zaten altijd in de bouw: korenbouwen, altijd, altijd werken. Dus tabak was eigenlijk maar een deeltje van een de Een deel, ja. En, en, en, en een bepaalde tijd, dus het, je, je, je pootsen half mei, zeg maar zeggen, en half september, dan is de bouw over. Al alleenswinters, al dus het bossen nog, aan binnen. En zo werkt het. De blaadjes moeten nu in één richting komen te liggen. voor ze de snijmachine ingaan. Deze zorgt voor gelijkmatige snede van het tabak. Wat we regen krijgen, dan gaan we naar binnen. En vandaag. Uh, dus dacht ik, ja, dat is uh, okay. alleen maar voor de oorlog. Nee, ja. Ik weet niet dat het hier nog is. Allemaal veel te droog. Vroeger hadden wij schuren. Dan keek je door de pannen de sterren. Maar nu is alles dicht, dus het trekt niet meer aan. Maar dit is maar mooi tabak, hè. Dit is echt mooi tabak. Was er een goede handel? Tabak? Ja, we hebben er... Uh... Ja, het was allemaal werk, hè. Het kostte niks van te veld brengen. We hadden zelf mes van de koei. Ik ploegde het zelf met de paarden. En dus het is allemaal alleen arbeid. Geen verdere kosten. Die schuren stonden al, jaren, al, ik weet niet hoe lang. Nou, die gaat in het dak? Ja, die gaat, ja. Het dat is... Dat is uh... Je had geen kosten vooraf. Tegenwoordig moet de niet hoeveel investeringen doen. En dan gaan ze pas beuren. Maar vroeger was het allemaal... En dan was de belastingdruk niet zo hoog. Een wonder van techniek is de sigarettenmachine... die geheel automatisch, met een capaciteit van 1200 stuks per minuut... de sigaretten aflevert. Aan wie leverde u die te bakken? Oh, dat was aan een opkoper. Maar hebben ze ook wel eens rechtstreeks verkocht aan de panteren Veenendaal. voor de sigaretten En aan Dobbelman. Dat is dat wasmiddel? Nee, Dobbelman. Dat nee, Dobbelman was voor de, de, de pruimtebak. Vroeger. De boeren. nam Pruimpie. Dat heb je ook niet meer, hè? Nee. Een enkele boer heb je nog wel die het doet. Maar een hele enkele. Ik kan me nog in de wijsjochtje voor in. En, het waren we jaren of tien. En dan, ja, dan gingen we op de straat. Want die boer die... gooide ze op de straat. En dan raapten wij die natte pruimen op. en gingen ze opdrogen. En in een krantje rollen en dan roken. We werden zo misselijk. <lacht> ja. Ja. <lacht> en daar staat er ook nog. Ik weet dat wat is, hè. De sigaretten gaan nu naar de droogkamer. waar ze gedurende enkele weken op een constante temperatuur worden gehouden. Ik heb nooit gepruimd, maar wel gerookt. En in de oorlog, ja, kijk, in de oorlog. Ik ben van. Uh, in de oorlog was ik 15, 16, 17 die tijd. Dus ik rookte toen nog niet. Maar wij verbouwden wel tabak en de kerven, weet je wel, een cheque van maken en zo. Allemaal. Ze vochten erom, om tabak. Het goud, het was, nog, het was nog, nog duurder een goud, tabak, ja. Gold dollar, hij hey, is er, de filtersigaret met de derde smaak. Met filter. Ik had hier ook wat sigaren met bandjes verwacht en, en, en een hele oude sigarettenmerk, hè, die, die nostalgie, dat leeft toch ook wel bij mensen. Hè? Ik weet niet waar die staat, die mooie doos, daar was ik gewoon verliefd op, man. Een hele grote plattenkist, ooit gekregen van de familie Hins. Die was dominee Leersum en, en, en Elst. En de familie die had hem en die heeft hem geschonken aan het buikmuseum. Maar hij mag er niet meer. In. Ik heb steeds gezegd, man, mag niet. Maar wie mag dat niet dan? Van de provincie, van de, van de gemeente die, die gesubsidieerd heeft. En die zeggen we subsidiëren wel dat tabak maar er mag ja. geen sigaret, geen sigaretten zien zijn. Nee, tabaksteelt. Want we hadden vroeger van alles, hadden we te zien van pijpen en noem maar op. Maar... Wat flauw. Ja, ik, wij, ik kan het ook niet begrijpen. Ik kan het ook niet begrijpen. Maar ja, wij zijn gehoorzame mensen. Je mag buiten straks, je mag bij je straks op de wc niet meer roken. <lacht> Die tijd kwam nog een keer, denk ik. Ja, ik weet het ook niet. Wij zijn in 1963. Toen zijn we gestopt, dacht ik. Toen kwam er de Blue Mould in. Dat is een blauwe mould, dus is een schimmel, schimmel in het Engels. Hè? En toen zijn we... Maar tevens kwam de gemeente, want dat is allemaal volgebouwd met huizen. Dus toen dus schimmel kwam... Toen was het afgelopen en toen kwam meteen de gemeente die had al de grond opgekocht. Ja, opgekocht. Gedwongen? Gedwongen, ja. Zo is het gegaan, ja. Toen zijn we alle grond kwijtgeraakt En dit alles moest voorafgaan aan het opsteken van deze ene simpele sigara. Zaterdag 10 september, Open Monumentendag. Dan, uh... Kun je als groep gratis naar binnen in het Tabaksteeltmuseum. museum. Um, ja, dus dat je wel een tabaksteeltmuseum museum hebt. Maar het mag geen tabaksmuseum heten. Want het moet niet die roken zelf wat. Nee. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig, hypocriet. Ja, en Belachelijk, potseerlijk, hysterisch. Uh, ik vind die hele anti-rookstemming van het moment uh, tamelijk hysterisch. Want tenslotte... Ja, maar, ja, maar wat, uh, wat is er nou? Want ik heb het ook moeten, weten. maar ik weet waar, waar, hoe komt dat eigenlijk? Dat ik dat het toch het gevoel heb van... Hé, roken bah. spelen natuurlijk ja, met hun eigen leven ja. en uh, why not? Ik bedoel, er zijn zoveel ja, okay. slechte gewoontes in het leven. En roken is uh, schadelijk, dat weet iedereen. Maar uh, te vet eten is ook schadelijk. Uh, ja. Schans, uh, skiën is uh, waarschijnlijk ook niet echt goed uh, voor je knieën en je heupen. En zullen er uh, nu ruiseraars zijn die zeggen van... kijk, heb je weer zo'n vergoedelijk pra vergoedelijkend praatje. Dit gaat er weer voor zorgen dat het aantal mensen niet meer stoppen. En dat het toch nou ja, weer kijk, uh, ik, ik en, zie ook niet in waarom de overheid zich erover op zou moeten winnen. Of mensen stoppen of niet. Ik bedoel, waarom creëren ze niet uh, voor de niet-rokers... Uh, cafés waar niet gerookt wordt en laten ze de optie open dat de andere cafés... Uh, Kiezen voor een cliëntele die wel rookt. Ik Kijk, vind dat is zo raar is dat, dat, café vroeger, dat je de hele ja. tijd gedwongen ja, wordt. Okay. Ja. Maar dan krijg je dat roken, dat rook in dat café, hè? Ja. Dat gevoel erbij. Ja. Ik wil roken, praten, drinken. Ja. Dat is, wat mij betreft, echt een soort uh, hele aangename drie-eenheid. En ik vind er dus niks meer aan in cafés. Ik bedoel, iedereen uh, die een beetje leuk is, die staat tegenwoordig op de stoep uh, van het café. Dus dan kan je. Veel beter thuisblijven en uh, je eigen huis uh, de, de ongestraft uh, blauw zitten van de rook. Er ja? verdwijnt ook allemaal meubilair omheen. Hè? Dus natuurlijk de, de, de, de asbak, ja, zoals de deze. Afpak. is een hele mooie iets asbak. Hè? Die, die, die, die mooie kunststoffen, knaloranje <laughs> uit de jaren zestig. Die, die, die kronkelende. Ja. Die ik heb neergelegd. En waar nu één checkie in ligt. Ik heb één shakkie gedaan. Ik minst. heb één shakkie gedaan. Ja. Um, uh, maar, maar ook, maar ook, wat, ook bedacht... Uh, ik, ik, ik, ik, als je hebt, je het over de, de zippo, aansteken je, een sigaret, aansteken met de zippo. Ja. Maar heel veel mensen gebruiken ook, natuurlijk gebruiken ook de doosjes. Nou, doosjes vind je bijna niet meer. Nee. Ze zijn bijna weg. Die zijn er voor het aansteken van de barbecue verder niet. Ja. ja. En en ik heb hier een, ik heb op een op een op een op een op een, op een, op een, op een, op een oude spullenmarkt in Haarlem een paar weken geleden heb ik het nou, totaal, het lijkt wel een soort levenswerk opgekocht... van allemaal albums, van meneer Lambo uit Breukelen. En die verzamelde dus um, uh, si, uh, um, lucifer -doosjes, uh, Ach, plaatjes. Mooie ontwerpen. Heer schitterend ontwerpen. Ja. En is er dus ook helemaal uh, totaal... Uh, ja, die moet er zo ontzettend lang mee bezig zijn geweest. En luchtvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen die, die, die hadden hun eigen luciferdoosjes... en er wordt gewoon rook aan boord. Het, het, het Algemeen Dagblad had ook luciferdoosjes... waarop stond Algemeen Dagblad, aanstekelijk ochtendblad. De Bredaanse Courant, een vurig contact. De Nieuwe Limburger, een uitstekende krant. Heet dat, dat soort dingen. Maar, eh, zal ik zal het even laten zien. Um, deze bladzijden. Die zijn allemaal de algemene Nederlandse geheel onthoudersbond. Alcohol en tabak gaan samen, zou je zeggen. Maar die geheel onthoudersbond maakte gebruik van die doosjes als reclameblokje. En die noemde ze een de, de luciferprogramma tegen het roken. Via het eerste glas kwamen velen in het moeras. Dat Dacht. soort opschriften, ja? Hier een. Sociaal drinken is alcoholvrij drinken. Maar, en dan kom ik bij, bij een vraag: zo gek eigenlijk? Dat al deze opschriften, deze honderden. Dit heeft eigenlijk. Het drinken is gebleven, is eigenlijk er helemaal meer geworden volgens mij. Maar het roken is helemaal. Ja, hè? terwijl het voor mijn gevoel uh, zo bij elkaar hoort. Ik bedoel, ik vind drinken eigenlijk ook alleen maar leuk als er bij gerookt kan worden en uh, andersom. Hoewel, uh, je kunt de ene verslaving een beetje compenseren door de andere. Ik heb eens een reportage geschreven voor de Haagse post. Toen kwam ik in afkikkliniek Huizen Henrietta waar uh, alcoholisten van de Drank uh, afgeholpen werden. En daar rookte iedereen zich echt helemaal ongans uh, de hele dag door. Dus ik wil pak de mensen de ene habit af. En ze ontwikkelen prompt in verhevigde mate een andere. Dokter, dan speel ik nogmaals. Nu. Het was een heel nederig product. Het werd voor een krat verkocht in lorge pakjes. En. Uh, ja. Dat, dat rookte inlanders. Een, een westerling gaf zich daar niet meer af. Maar ik had toen de gewoonte om... ...s avonds... <coughs> ...nu en dan... Uh, ...op mijn platje te stappen... ...en dan een passerende bedje aan te houden... ...en te zeggen, nou, uh, maak een ritje. Huh? Uh, Geef niet waar naartoe. Eh, door de kampong. Hè. En, eh, het was nacht. Hè, want de nacht valt daar vroeg. En eh, je had die lichtjes. Die olielampjes. En je hoorde eh, nachtgeluiden. En je hoorde ook de inheemse radio. Met kronchong muziek. En je rook. De geur van Kreteks. En die sprak mij sterk aan. En eh, ik voelde me daartoe echt aangetrokken. En ik ging die dingen kopen en roken. En later, toen ik terug was in Europa, in Nederland... bespeurde ik tot mijn geestdrift dat ze hier te koop waren... En ze waren wat geëvalueerd. Geëvalueerd. Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Geëvolueerd. -e Pardon. Uh, uh, het waren nu keurig gefabriceerde uh, voorwerpen... in een heel toonbare verpakking met een naam erop. En uh, ze kosten nog altijd niet uh, schrikbarend veel... maar ze waren heel toonbaar geworden. En uh, ik ben dus Kretax blijven roken. Uh, niet dagelijks, maar toch uh, vrij frequent... omdat de geur zoveel bij me oproept... Dit is Studio Itzerda. Uh, Emma Brunt, uh, wanneer hoor je het voor het eerst over uh, dokter Meinsma? Ik geloof op de middelbare school, toen ik een jaar of vijftien was. Dat is dus vijftig jaar geleden ongeveer. Ik, bedoel, ik wist al uh, dat het slecht was voor je longen en dat het iets te ja. maken had met kanker. Dr. Dok, dat was moet uh, je de eerste Nederlandse arts die daarvoor ja, waarschuwde. Precies. Ja, ja. Ja. En toen dacht ik eerlijk gezegd nog, van ach, uh, qua kansberekening, uh, hoeveel kans uh, loop je nou helemaal? Maar dat bleek dus uh, aanzienlijk te zijn. Ja. Ja. Maar, dat maar, maar, maar is in de laatste jaren wel. Uh, gebleken. Maar toch is dat die jaren daarna hè. Drok mm -hmm. is was nog nooit zo groot als in de jaren 60 heb ik het idee. Dat hoort ja. ook bij, hoort hoort het. Hoort erbij, hoorde... jazzcellertjes ja. bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel als je de ze bekijkt uit die tijd. Ik bedoel die die schemerachtige jazzceller en nachtclub sfeer. Dat had heel erg te maken met roken. Dat was zo cool was dat dat moest met een zekere zwierigheid en nonchalance... Uh, moest je een sigaret vasthouden. En de feministische beweging, waar je ook bij zat? De feministische beweging uh, had niet zoveel met roken. Nee? Het, uh, nee? het roken heeft veel meer te maken met, uh, met een soort seksuele lading ook. Uh, een sigaretje roken uh, in bed, als je het met iemand gedaan hebt... kan me een shot van Humphrey Bogart en Lauren B. Cole herinneren in een film... Uh, uh, in een of andere Raymond Chandler-verfilming, geloof ik... dat hij tegelijkertijd twee sigaretten aansteekt uh, en haar uh, er eentje van geeft. Ik bedoel, dat was zwol, dat uh, zinderde van de seksuele spanning, ja. uh, zo'n scène. En ik moet zeggen, uh, die uh, uitstraling heeft het voor mij nog steeds... Zeg, wanneer kwam eigenlijk voor, je, voor jouw gevoel eigenlijk het, het omslagpunt? Hè? Dat dus dat, dat positieve, mm -hmm. volken, dat dat omsloeg in iets. Dat, was er een kantelpunt of is het heel langzaam gegaan? Het is langzaam gegaan, maar het kantelpunt voor mij... toen het op me doordrong welke kant het opging, ook hier... was toen ik door Amerika reisde... En uh, in New York uh, of uh, wat was het, uh, San Francisco geloof ik, in een café ging zitten. In een restaurant en meende bij de koffie een sigaretten kunnen opsteken. Terwijl het hele restaurant werkelijk verbleekte van schrik. Ja. En er een ober op me afstoof. Die zei: Mevrouw, dit is een rookvrije ruimte. Ja. En toen dacht ik: Mijn hemel, uh, ik, ik ben hier. Uh, die, die, wat, wat verschrikkelijk. Uh, want toen bleek het volgende restaurant uh, al precies zo ingericht te zijn. En toen dacht ik nog: van, ik hoop niet dat dat in deze vorm uh, overslaat. Wat Dat 20 uh, twintig, twintig jaar geleden? Uh, dat was ja. uh, in 2001 of 1998. Oh, jaar geleden. Iets maar, in uh, die orde. Maar wat zo opvallend is, vind ik, dat die, dat die campagne. Hè, dat er rook is in de band, dat je dus zeg maar een. hoe moet ik het zeggen? Oudkast wil ik niet zeggen, maar dat je dat je, dat, je, dat, je, dat je dat je ja, je bent een beetje een paar jaar ja, maar ja, raakbaar. Ja, maar dat die campagne met een vieze smerige gewoonte. Ik bedoel, ja, eh, Dr. Alles, PC net uh, de, de geur van kritiek sigaretjes, trouwens ook van gewone tabak, dat roept wat bij me op. En die anti-rokers uh, beweren glashard dat het stinkt. Ik vind het ook altijd heerlijk. Zo ja, kritik, uh, ja, vind ik ook. Ja. Maar, maar dat het zo effectief is, dat het zo effectief blijkt. die die die die, die anti uh, stemming, dat hij zo effectief is gebleken. Dat nu echt. Hij is niet zo vreselijk effectief. Want er zijn alweer cafés in Amsterdam. Uh, waar gewoon oogluikend wordt toegestaan dat je rookt. En bij elk cafés zie je borstjes mensen op de stoep. Uh, die tussendoor uh, even een sigaretje opsteken. Maar uh, het, het lijkt alsof het effectief is. Uh, omdat die overheidsmaatregelen gesteund door boetes uh, zo effectief zijn. Ik bedoel, uh, het is verboden. Maar, maar daaronder uh, gaat uh, de rokers-saamhorigheid uh, uh, ja? natuurlijk gewoon zijn eigen gang. Ja? Ja? Anders stonden al die mensen niet uh, tot in de winter uh, aan toe in de kou uh, op stoepen. Uh, omdat ik, ze zo nodig uh, even moeten roken. Ik heb echt het idee namelijk dat er, dat er over, over 50 of 100 jaar. dat er, echt, dat, dat, dat, dat, dat er uh, geschiedkundigen naar deze uitzending gaan luisteren. om te horen hoe het ook weer was. Ja, dat is echt dat zou kunnen, maar uh, wat er af is, denk ik, uh, dat is dat het een positief statement is. Spannend en seksueel geladen en nonchalant. Uh, en zwerig. Nee, dat blijft, dat blijft. En, uh, uh, nee, nou, dat blijft juist niet. Nee. Ik bedoel, het is een smerige gewoonte geworden die je ja, okay. uh, okay, okay, okay. privé ja, ja. Ja, uitleeft of op ja. de stoep... Uh, uh, dus, dus de klemmer is er een beetje af. Maar ondertussen worden er allerlei mensen natuurlijk gewoon doorgerookt. Dat gaat gewoon door. Ik zit in een conversatieclubje met een aantal andere schrijvers uh, journalisten. En dan hebben we een achterafzaaltje in een café waar we godzijdank mogen roken. En daar staat het dan helemaal blauw. En iedereen die daar binnenkomt roept, oh heerlijk, Moment. dat we allemaal nog roken. Moment, ik hoor, ik hoor iets. ...eerlijk, verstandig, Loo, zo, productief, flexibel, verstandig. ...wat oorgenbijgt uw stem! Loo, Loo, Loo. <coughs> Dit is uh, Elisabeth Bier Bierens de Haan-Kuls uh, uit Amsterdam. Uh, u bent fonozofe. U hoort van alles aan stemmen. Klopt. Emma Brunt hebben we op bezoek. Ja. Ik moet in één minuut ga ik een analyse doen... O, ja. Dank u wel. Emma Bruns, ik heb je opgeschreven. Ze is eerlijk, invoedend, hartelijk, zorgzaam. Veel mensen om haar heen. Kan in een rommelige sfeer heel goed werken. Dat is haar werksfeer. Joyeus heeft warmte nodig... Ze moet opletten dat ze niet op straat struikelt. Al met al een zeer sympathieke stem. En wat zij zegt van de sigaret, voorkomen mee eens. Het is een sekssymbool. Het heeft iets gezelligs. Het is je maatje. Ik rook zelf niet, maar ik kan me indenken dat het je maatje is. Je vriendje, die is er altijd. Je vriendinnetje. Je hebt geen ruzie ermee en het is altijd staat het voor je klaar. En de stem van Emma Bruns vind ik een zeer warme, zwierige, geestig vooral, een geestige stem... En de stem zou ook heel goed passen in de tijd van Thursday en al die Amerikaanse sterren. Ja, de rookstem? Waar de sigaret uh, zeer uh, belangrijk onderdeel was van alle contacten die toen gemaakt werden. Mevrouw biers kuls en, en de sigaret, wat heeft die sigaret met de, of, Pardon, de check moet ik zeggen. Wat heeft hij gedaan met de stem van Emma Brunt? Ik kan verrassend eh, dit opmerken, deze verrassende opmerking, helemaal niets. Meestal tast de sigarettenstem aan en dan hoor je toch wel zeker gerasp in de keel. Maar wonder boven wonder is deze stem nog even gaaf. En nog even, uh, je zou kunnen zeggen, te vergelijken met een viool. Ik heb ook viool gespeeld. Het heeft een, een mooie, ongeravelde klank. En dat is namelijk een Goed door blijven roken dus. Dat is zeer He? bijzonder als nou, je zoveel rookt, ja. dat je dan toch nog zo'n goede stem hebt. Elisabeth Bierens de Haan dank u wel voor deze analyse. Graag gedaan, Martin. Ik ben verbijsterd, want het klopt allemaal, wat die mevrouw zegt. Kijk. De rommeligheid van de werkomgeving. Vallen, uh, vallen. Uh, gericht op mensen, ze heeft het ja? helemaal goed gehoord. Oh, en het vallen op straat? Ja, verdomd, dat, is ook ook dat? Ook, uh, klopt ja? ook nog. Hoe Ach. ze dat uh, hoort. Nou. Maar ik ben een struikelaar. Het uh, klopt werkelijk opzienbarend uh, nauwkeurig. Begrijp ik nog dat uh, dokter Anspeen nog een keer uh, te horen is... Wat ik naast de Kretek uh, toch met ere wil noemen, dat is de Gauloise, uh, de Franse sigaretten. Want die, spreek, uh, die spreken uh, de roker aan en ze spreken uh, ook de lezer aan en eventueel de bezoeker van een Franse film. Uh, Gauloise, dat was zo'n absoluut. Vitaal onderdeel van het leven en dat ze in boeken ook van Amerikanen bij herhaling worden genoemd. En uh, Gauloises hebben nog één sympathieke eigenschap, namelijk: uh, je kunt met een aangestoken Gauloise rondlopen. Uh, je hoeft niet te trekken. De Gouloise gaat vanzelf uit. En daar kun je dan een hele dag mee doorbrengen. Wat natuurlijk zuinig is. Ik herinner me, ik was... Ja, ergens in Amerika. Laat ik zeggen, New Orleans. Ik stak een Gouloise op. En uit... Enige verte kwam een man op me af en die glunderde en zei... was, oh lovely. En ik had een pakje bij me, dus ik gaf hem een sigaret en hij was heel gelukkig. Ja, goed, ik heb, uh, ik heb hier een, um, een doos. Er staat een doosje op tafel en zat op uh, banden gevonden voorwerpen. De peuk van Pim staat erop.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 Is het echt het sigaretje van Pim? Hoe weet je of iemand het niet gewoon heeft neergelegd? Door de huishouster is dat altijd meegegeven. Dat was zijn laatste sigaretje. Dat, dat stond daar altijd. En er is ook een certificaat meegegeven door de huishouster... waarbij zij verklaarde met handtekening... dat dit dus daadwerkelijk het laatste sigaretje van Pim Vertuin was. Met het catalogiseren zie je dus dag in, dag uit... met die huishousters aan tafel. Nee, nee, nee, nee. nee. Dit was echt het laatste sigaretje van Pim. Wie is die huishouster? Het is voor ons altijd Jannie geweest. Heel vrolijk mensen. Ik kon echt mee lachen. Uh, ik zou het ook niet nooit geloofd hebben. maar uh, Zij heeft dus certificaat geschreven. Alles wat er lag. Nogmaals, zijn scheerschuim, zijn tandenborstels. Uh, zijn uh, zijn, zijn kammen, Alles lag daar nog zoals het, uh, zoals het lag. En daartussen lag ook het sigaretje. Dus ik kan me niet voorstellen... Want pas met de veiling werd de waarde bekend. En voor die tijd zou je het ook weggegooid hebben. Dus waarom zoveel moeite om dat krampachtig te zeggen... dit is het laatste peukje?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 Maar het is niet ingezet voor 800, het is voor weinig ingezet. Uh, misschien voor 100 of voor, voor, voor 50 of zo. Dus het is flink opgeboden hoor. Een echtpaar uit heerlijk kochte peuk van Pim. Ze geven geen commentaar meer. We moesten diep in de archieven duiken om een reactie te vinden. Een stukje uit een programma op een plaatselijke televisiezender.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 Kenders spreekt hier. Ik moet toch iets zeggen? <lacht> ik kan ook niet zeggen van nou, mevrouw, maar daar heb je mooi miskoop aan gehad. We hebben na die tijd drie dagen zitten lachen. Nee, dat mag niet. De Peuk van Pim. Als ik het goed begrepen heb, was een shaky. Een shaky? Ja, van een shaky, toch? Dat lijkt me niks voor Pim. Zo'n elegante De dandy. Nee, ja, ja. Zeg, dit, was, dit was Studio Issella. Emma Bruns. Van hartelijk dank dat je u, dat u bent geweest. En okay. volg vol, uh, Liefde voor het woord. Komt uh, volgende week. Is volgende week het uh, thema bij Studio iets daar. Tot dan. Als ik zeg vliegtickets, wat zegt u dan? Natuurlijk! Vliegtickets.nl: Vliegtickets.nl. rot vliegen!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 Als u in beleggingsfondsen wilt stappen, kijkt u vanaf nu dus ook op Alex.nl. Dit is Radio 1.